Zes uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat het kabinet in Irak een nieuw onderzoek gaat doen... naar de burgerslachtoffers die daar vier jaar geleden zijn gevallen... bij een Nederlandse luchtaanval. Van de regeringspartijen stemde de VVD tegen. Vorige week overleefde het kabinet een eerste debat hierover. Maar de onvrede in de Kamer is niet weg. En daarom moet het kabinet ter plaatse nader onderzoek doen... naar het precieze aantal burgerdoden in 2015. Minister Bijleveld is niet enthousiast... maar ze gaat wel kijken hoe ze de motie gaat uitvoeren. Ze zei in de Kamer dat de situatie in Irak nog steeds onveilig is. De gemeente Den Haag geeft na Duindorp ook Scheveningen... geen vergunning voor een vreugdevuur op het strand tijdens Oud en Nieuw. Ze moest een vergunning aanvragen... nadat het afgelopen jaarwisseling in Scheveningen was misgegaan. Door een te hoge brandstapel ontstond daar een vonkenregen... die schade aanrichtte. Vanwege de afgelasting is het al een paar dagen onrustig in Duindorp... De man die is aangehouden voor het steekincident vrijdag in Den Haag... wordt verdacht van drievoudige poging tot moord. Dan wel poging tot doodslag of poging tot zware mishandeling. De man van 35 is vandaag voorgeleid voor de rechtercommissaris. Vrijdagavond stak hij in op drie tieners. Twee meisjes van 15 en een jongen van 13. Zij konden nabehandeling in het ziekenhuis naar huis. EU-landen mogen zelf bepalen of er regels komen... voor fabrikanten die meewerken aan de aanleg van 5G... Het Chinese Huawei is daarbij niet bij voorbaat uitgesloten, staat in een verklaring van de telecomministers van de EU. Waarschijnlijk wordt donderdag bekend aan welke voorwaarden de 5G-netwerken in Nederland moeten voldoen. Het weer. Het blijft de rest van de dag droog. Vanavond vooral in het zuidoosten opnieuw mist. De minima liggen tussen de 0 en 3 graden. Ook morgen droog en vrijwel windstil. Er zijn gebieden met veel wolkenvelden en plaatselijk mist. Hier en daar komt de zon tevoorschijn. Tot morgen 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De meeste vertragingen zijn nu nog op de A9... vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Er staat een kapotte auto bij Amstelveen. Een kwartier vertraging vanaf Battenverdorp. Op de A4 Amsterdam Den Haag... 20 minuten file rijden tussen Hoofddorp en Zoeterwoude. De A27 Utrecht richting Almere. 20 minuten file rijden nog tussen Beeldhoven en Knoopend Eemnes... Op de A27 Almere richting Utrecht een kwartier in de file tussen Hilversum en Nieuwegein. En ook een kwartier verdraging op de N207 Hillegom Alphen voor Rijnzaterwoude. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 T-F-M <laughs> I didn't <laughs> Je staat. I wanna kiss the blues, darling Let me they're the one you call. When you need someone to do your right. But yeah. you better manage. Be. Where is he at? It's Act so with the people you call friends. Your friends were right there when you started. Told you to never give in. Now for them you don't have one. I hope you don't need. You're mine